Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft drie jongens opgepakt voor explosies en beschietingen door het hele land. Het zijn jongens van 18 en 19 jaar. Ze zouden 27 keer hebben toegeslagen, onder andere in Rotterdam, Schiedam, Venlo en Elburg. Een van de verdachten is bij meer dan 10 van die explosies betrokken. De afgelopen maanden zijn er tientallen aanslagen met explosies geweest bij huizen en bedrijven in het hele land. Vaak heeft het te maken met ruzies tussen drugscriminelen. Zij laten jongeren voor wat geld die explosieven plaatsen. De politie zegt dat het steeds beter lukt om verdachten op te pakken. Israël bevestigt de aanval op een vluchtelingenkamp in de Gazastrook. De directeur van een ziekenhuis zegt dat er tientallen burgers zijn gedood bij de aanval. Deze journalist vertelt over de Israëlische reactie. They say they successfully killed him. They say they successfully killed a number of Hamas officials who were with him. And they are confirming that what they're calling underground terrorist infrastructure beneath buildings inside that camp ja, intussen maakt de baas van de VN, Antonio Guterres, zich heel veel zorgen over het steeds heftiger worden van de gevechten in Gaza. Hij zegt in een verklaring dat zowel Israël als de autoriteiten in Gaza hun best moeten doen om burgerslachtoffers te voorkomen. En hij herhaalde ook nog eens dat de hulp die het gebied bereikt lang niet genoeg is. Hij wil daarom een humanitair staakt het vuren. En er wordt gevoetbald vanavond. De Oranje-vrouwen zijn een kwartiertje bezig aan de Nations League-wedstrijd tegen Schotland. Het is de return. De thuiswedstrijd. Vorige week wist Nederland dik te winnen met 4-0. Maar het is de vraag of het vanavond ook een makkie wordt. De Schotten zullen knokken om degradatie te voorkomen. Je hoort mijn sportcollega Rivka. Dat gecombineerd met het feit dat ze thuis spelen... Ja, doet me toch denken dat het misschien iets minder makkelijk gaat dan afgelopen vrijdag. En Oranje moet groepswinnaar worden. Willen ze een ticket voor de Olympische Spelen pakken. Het weer. Vanavond trekken buien richting Duitsland weg. Later vannacht regent het weer. Morgen is het overdag even droog, maar daarna weer nat. Het wordt zo'n 15 graden en het waait ook nog eens flink. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog maar een paar files, want in veel gevallen zijn de files opgelost. Op de A4 naar Amsterdam heb je nog wel 10 minuten oponthoud voor knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A10 Noord bij Amsterdam doe je er ook nog 10 minuten langer over voor knooppunt Koenplein bij de Koentunnel. En op de N247 van Amsterdam naar Horen is de vertraging 10 minuten. Het is tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZF. ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. This record is specially designed to teach any healthy normal parakeet to talk. By using a scientific new method, a carefully trained voice repeats over and over the same words, the same phrase, in a manner that most parakeets are most likely to imitate. Good morning. Tweede uur van ZFM Jazz. Herhaling is de kracht van de reclame. Dus mocht je het eerste uur gemist hebben... Jazz is hartstikke inspirerend. Eniverend leuk en grappig. Ook dit tweede uur. Zeker als je de muziek aan de Canadese band... Uh, de uh, Davis Hall en de Green Lanterns uh, overlaat. Uit uh, Canada dus. En uh, Davis Hall zit trouwens niet in die band. Wel drummer en bandleider Jim Casson. Die een van de vrolijkste plaatjes van dit jaar heeft weten af te leveren en dat album heet Canborough, Canborough Can en het nummertje wat je net hoorde heet uh, Carrot Town. We gaan door met een een, een debuutalbum, een vrij debuutalbum. Read Between the Lines, van een jonge Britse pianist, Matt Carter... en zijn uh, octet, gevuld met uh, originals en covers die de pan uitswingen. Uh, fris en fruitig uh, klinken, terwijl ze toch stevig op de uh, klassieke jazz-traditie uh, gestoeld zijn. Matt Carter octet, met het nummertje Hope Song. Maar er kwam nog wel het hoopzong van de Britse pianist Matt Carter en zijn octet. En uh, over pianisten gesproken, daar heb ik hier uh, nog een van klaar liggen. Ook een, uh, debuut, een debuutalbum uh, van de hand van uh, Sean, Sean Mason... Uh, Amerikaan. Een protégé van uh, Winton en Brandford, uh, Marsalis. Pianist en componist dus. En die heeft een erg leuk uh, uh, album uh, uitgebracht. The Southern Suite heet dat. Uh, ja, ga maar luisteren. Het uh, nummertje Silky M van de hand van die Mason zelf. Dus pianist Sean Mason. voorbeeld van hoe een uh, moderne big band kan klinken: biedt de Big Band plaat van de Canadese trompetist en componist Daniel Herzog. Uh, zijn 18-koppige big band geeft op het uh, album getiteld uh, Open Spaces hun interpretatie van roots, pop en folk songs. Is echt een uh, super plaat. Uh, wat je net hoorde, uh, is het nummer Ahead. By Century, dat is oorspronkelijk van een Canadese, een beetje hiphop, popband, Strategically Hip. Te vinden dus op dat album Open Spaces, Daniel Herzog, Jazz Orchestra, met onder andere Kurt Rozenwinkel op gitaar, Scott Robinson op sax, Bas sax. Uh, baritonsax en uh, Noah Preminger op tenorsax. En dan dus die Daniel Hessel op trompet. Echt uh, super superplaat. Tijd uh, voor wat uh, bluesy geluid. Mark Ziprit Shaggy. Mark Kiprit haalt zijn uh, inspiratie uit muziek van B.B. Uh, King, Carlos Santana, George Benson, maar ook uh, Steely Dan. Levert een uh, lekker gevarieerd swingend uh, plaatje op, getiteld Blue House, met uh, het nummertje Shaggy, wat je net, uh, wat je net uh, hoorde. Blijf even bij de gitaristen... Uh, in dit geval de, de onderkoelde bassist. Basgitarist Ruben de Toledo. Die deelt het podium met vele internationale jazz uh, Meestal in de schaduw van die grote sterren. Mulgrew Miller, Terrell Stafford, uh, Wycliffe Jordan, Peter Bernstein, uh, Vince Mendoza. En uh, zo heel af en toe brengt hij zelf een uh, album uit. Zoals deze, uh, net uitgekomen. The Drip. Uh, gevuld met uh, eigen Composities. Uh, Son del Arroyo, een tribute to the legendary Cuban bassist Cachao en Cachaito. De uh, oh, ja, familieleden, dus twee bijzondere, bekende uh, legendarische uh, Cubaanse bassisten. Uh, Son del Arroyo. Uh. Senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Kita son La het nummertje. Son del Royo van het album The Drip van Ruben de Toledo... bleven we even nog in uh, Latijns-Amerikaanse exotische sferen. Met de fusie van uh, tango, flamengo, jazz op het uh, album El Siempre Mar... worden de vocalen en sax van de Spanjaard Antonio Lizana... verenigd met het uh, fraaie pianospel van de Argentijn Emilio Sola. Um, en je hoorde het nummertje... El Arriero. En ja, ja omdat dat uh, Latin Jazz toch altijd zo uh, geweldig klinkt, uh, en je altijd vrolijk maakt. En blijven daar nog één nummertje bij: uh, van de trompetist Terrell Strafford. Uh, uh Stafford moet ik zeggen. Die is misschien iets minder bekend dan een uh, Terence Blanchard... of Roy Hargrove. Uh, hij doet uh, weinig uh, voor die mensen onder. Uh, op zijn laatste album uh, Between Two Worlds... refereert hij aan zijn leven als uh, familieman... en als uh, professioneel muzikant tijdens de corona-periode. waren natuurlijk uh, muzikanten gedwongen thuis te blijven. En spendeerden ze dus veel meer tijd in uh, familieomgeving uh, familie dan, uh, dan, dan, dan, dan normaal. Sommige muzikanten kregen daar wellicht uh, de bloed. Van Zo niet de uh, Terrell Stafford die veel meer tijd met zijn uh, dochtertje kon doorbrengen en daar erg vrolijk van werd. Luister maar naar Me Mia Terrell Stafford. Effort, Trompet, Jonathan Blake, Drums, David Wong, Bas, Tim Warfield, uh, Sopran Sax, Bruce Barth, uh, piano, en dan ook nog Alex Acumia op percussie. Geweldig plaat between two worlds, Mia Mia was het nummertje. Um, een aantal weken geleden uh, kwam Veronka Swift's nieuwe album al aan bod bij uh, Alco. Um, in dat nummer uh, ja, ging ze het een keer als uh, waren ze Ella Fitzgerald zelf. Ze skatten uh, fantastisch. Maar het is, uh, de, dat album is een heel gevarieerd uiteenlopend album. Uh, en zij is eigenlijk een van de meest avontuurlijke... Amerikaanse zangeressen van uh, dit moment. Ze wil zich niet beperken tot het American Songbook... Uh, maar jazz met pop en rock uh, verbinden. Uh, in haar jeugd zat ze immers al in een heavy metal band. Uh, dus hier, om een, om, om een voorbeeld daarvan te geven... Uh, laat ik het nummer horen. Do nothing till you hear from me. Dat is oorsprong van uh, Duke Ellington. Maar hier wordt het een soort van uh, Janis Joplin uh, versie. Waarbij ze ook nog een, een gitaarsolo op vocalen geeft. Na een minuut of drie. Ga maar eens luisteren. Zit de radio maar iets harder. Uh, indrukwekkend. Do nothing till you hear from me. Veronica Swift. Yes. I bet you Weer bijna op een trip door albums. Uitgekomen in 2023. Gepresenteerd door Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Volgende week is er natuurlijk weer op het, uh, op het vertrouwde uh, tijdstip... weer een uitzending van ZFM Jazz. Je luistert hier naar de klanken van de Schotse trompetist Malcolm Stragon... als zijn debuutalbum... Um... Point of no return. Ja, dit is geen point of no return. We zitten aan het einde. Het nummertje heet Soul Trip. Maar we gaan er nog even uit met wat klanken van Melanie Charles. Love is everywhere. Dat lijkt me een positieve boodschap in deze hectische uh, tijden. Uh, de playlist komt weer op mijngroeven.nl te staan. Met een link naar de Facebook page van ZFM Jazz. Maak er een mooie dag van. bij. tot een volgende here.